Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Oh ho! nu met het NOS-journaal. Het wordt voor kleine werkgevers makkelijker en goedkoper om loon door te betalen bij ziekte. Mr. Kolmees heeft erover afspraken gemaakt met werkgevers en verzekeraars. Het gaat om een speciale verzekering voor werkgevers die minder dan 25 mensen in dienst hebben. Het komt erop neer dat ze, net als nu het loon van een zieke werknemer, twee jaar voor een groot deel doorbetalen. Maar met een relatief goedkope verzekering kunnen ze de financiële risico's afdekken. Woningcoöperaties gaan een voortrekkersrol spelen bij de verduurzaming van huizen. Dat is het resultaat van gesprekken rond het klimaatakkoord dat morgen officieel wordt gepresenteerd. De corporatie zeiden steeds dat ze voor het energiezuiniger maken van huizen meer geld nodig hebben. Het kabinet heeft nu voor 200.000 huizen een half miljard euro beschikbaar gesteld. Staatssecretaris Harbers waarschuwt de actiegroep We gaan ze halen dat ze niet moeten proberen om 150 asielzoekers uit Griekenland naar Nederland mee te nemen. De actiegroep vertrekt morgen vroeg naar Griekenland om mensen op te halen die klaar zouden zijn om naar een andere plek in Europa te gaan. Haber zegt dat de groep dan mensen vervoert die geen verblijfsrecht hebben. Dat komt volgens hem neer op het mensensmokkel en dat is strafbaar. De Spaanse kustwacht heeft twaalf doden aangetroffen op een migrantenschip dat dobberde in de Alboranzee tussen Spanje en Marokko. Eén van de doden was een zwangere vrouw. Twaalf opvarenden worden vermist. Op het schip met migranten zaten 31 overlevenden. Volgens Spaanse media is de boot waarschijnlijk op open zee in problemen gekomen nadat het dinsdag uit Marokko was vertrokken. Japan wil weer commercieel op walvissen gaan jagen... en stapt daarom uit de Internationale Walvisvaartcommissie. Anonieme overheidsbronnen zeggen dat tegen de Japanse nieuwsorganisatie Kyodo. In Japan wordt walvisvlees als delicatessen gezien... en de visserijsector wil zo snel mogelijk de commerciële walvisvaart hervatten. Het weer bewolkt en buien, het wordt ongeveer 8 graden. Morgenmiddag vaker droog, met in het Zuidwesten ook nog kans op wat zon. Dan wordt het 9 tot 13 graden. Dit was het nms Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A27 van Almere naar Utrecht heeft een kleine 10-minuten oponthoud tussen knooppunt Eemnes en Bildhoven. Tot zover de verkeersinformatie. Hmm.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 Middag en welkom bij uh, Zandvoort Luncht. Wat is het stil? Hebben we ja. geen achtergrondmuziek Nee, hij, meer, hoor. Uh, dit is een uh, hele korte versie blijkbaar. Oh? <laughs> nou, super. het begint alweer helemaal goed. Ja. In ieder geval, hartelijk ja. welkom bij ja. een nieuwe Zandvoort lunch hier op ZFM Zandvoort. Ja. We gaan er weer een hele gezellig lunchprogramma van maken. Zonder lunch, Dolly? <laughs> zonder lunch en zonder achtergrondmuziek. <laughs> zonder achtergrondmuziek. Misschien wil Ieper wat klassiek <laughs> muziek spelen. <laughs> maar, ja, uh... want uh, we gaan even straks een, een, een liedje luisteren. En uh, dan onderweg naar het half één regionale nieuws. Uh, gaan we een gesprekje voeren met Ipe Brune, die hier aanwezig is... en die uh, ons heel wat te vertellen heeft. En uh, daarna gaan we de drie in 1 doen... en dan schakelen we door naar het regionale nieuws, zoals gezegd... met het weerbericht. Ja, en ook nog wel een uh, heel erg uh, leuk weetje zometeen... over, uh, ja, over het, uh, ja, de, de, een, de klassiekste film voor rond de kerst... De klas, meest klassieke film van Rond de Kerst. Wat, ja. wat, wat, wat, wat is daarmee? Is dat een, heb, context ik een leuk, of zo? heb ik een leuk uh, nieuwtje over? Zo. Oh, daar heb jij een nieuwtje over. Oh, dat gaan we straks horen. Ja, zeker. Ik hoor alweer dat die gora praten uit zijn. In het culturele blokje. Ja, ik heb ze uitgedaan. Ja. Ja. Namelijk nou, hoor je luid en duidelijk oh, hoor. Okay, ja Ik okay, ja. okay. moet alleen even snappen waar je het over hebt, weet je wel. En dat, dat de luisteraars het thuis ook snappen. Dus ja, misschien ja, ook wel aardig. Ja, ja, ja. Een, ja, een ja, talk, ja. talk, talk, talk, talk. In ieder geval, dit is het Lunch. We gaan er weer een gezellige uitzending van maken. En er gaat hoop gebeuren. In ieder geval. We zijn vol in de kerstfeer. weer. Deze hoort natuurlijk uh, altijd wel bij, uh, bij de natuurlijk Dolly. Dit uh, plaatje. Ja, daar ontkom je niet aan, hè? Nee, nee altijd lekker. Als je die overslaat, dan, uh, nou, nee, dat, dat dan krijg uh, je strafpunten. Dan, dan krijg je inderdaad strafpunten. Jazeker, we, ja, zeker Weet je wat uh, leuk is altijd, Dolly, rond, uh, ja, rond de kerstsfeer... en dan gaan we natuurlijk naar oud en nieuw... komt ook altijd het uh, nieuwjaarsconcert... Uh, uh, is ja, antwoord. En traditie, wat ik hè, altijd Zandvoort. zo leuk vind, dat dat altijd leuke samenwerkingen zijn. Ja, ja, dat ja het de Zandvoorters kunnen het wel hoor. Ja, Als het... ze maar goed geleid worden. Daar moet de hè? politiek ja. ook van leren. Kijk, en een van de mensen die daarachter staat, dat is Ipe Brune. En die hebben we hier aan tafel. Heel gezellig. En die wil ons dolgraag iets vertellen. En wij willen dolgraag van alles horen. Wat er weer gaat gebeuren met het nieuwjaarsconcert, Ipe? Ja, het uh, wat... wordt. In mijn uh, ogen wordt het weer een prachtig concert. Waar in ieder geval vijf koren aan meewerken. Uit Zandvoort. Zo. Het zijn allemaal Zandvoortse koren ja. uiteraard. Het is jammer dat je al die zeven, acht koren niet in één keer mee kunt laten doen. Maar daar ontbreekt de tijd altijd voor. Ja. Maar het agatha -koor doet mee. Het Zandvoorts vrouwenkoor. De wapenzangers van Zandvoort. Het Zandvoorts mannenkoor. Musical in... En bovendien hebben wij leerlingen van de muziekschool, van de Zandvoortse muziekschool, van New Wave. En dat zijn twee leerlingen die gaan ons amuseren met hun pianospel. En dat is Sarah Kok. Ja. Een jeugdige Sarah Kok van, ik dacht dat ze 14 jaar was. Jeutje, je en Bo Starrenburg, die is nog jonger zelf. Nog jonger, maar wel al in staat en, en de moed hebben, en de, die hebben... om voor een volle zaal te gaan Dat zijn echt uh, Zandvoortse talenten. En, ja. uh, die staan eigenlijk aan uh, het begin van hun ja. carrière. Hoe ja. komt dat nou eigenlijk dat er zo ontzettend veel koren in zand? U hoort zijn. Leon van Es nu? Ja. Ja. ja, ik zit er even tussendoor <laughs> nou, de te De Zandvoorten sorry. zingen blijkbaar graag. Ja, dat lijkt Ja, dat is, ja. Is ja. ja dat is ook zo. Ja. Absoluut. Ja. Geweldig. Maar, uh, niet om het een of ander, maar... Ik, zit zelf ook, of ik zing zelf ook bij het Sanvers mannenkoor. En je kunt altijd stemmen gebruiken. Ja. Een mannenkoor is iets heel moois. Mm -hmm. En het wordt ook altijd zeer geapprecieerd als een mannenkoor naar voren komt. Ja. En het, het, het, het geeft een beetje body aan het hele gebeuren. altijd En dat geldt ook voor het nieuwjaarsconcert. Daarom doet het Sanvers mannenkoor natuurlijk ook weer mee. Om daar de zaak een beetje naar ja. te geven. Ik heb begrepen dat jullie staan zaterdag st bij Albert Heijn. Allemaal in een kerstpak of gewoon wij, in zwart? Nee, wij, wij staan in onze core uh, uh, outfit, uiteraard. In de uh, maar wel een beetje in, in de kerstsfeer met een, een, een mooie kerstmuts op. Okay. En we hebben zelfs een kerstman. Uh, die, gaat, uh, die zit dan op een podium. Ah, die zal ook wel rondlopen, denk ik. Maar die zit op een podium en dan kunnen de, de ouders of de grootouders die, die kunnen hun kinderen daar even bij de kerstman brengen en dan kunnen ze een fotootje maken. Oh leuk, oh, ja, heel en dat is juist leuk. Ja, leuk. ja oh dat dus is de echte kerstman. Een echte kerstman. Ja, echte. ja, nee, dus ja. En, en hij is niet klein. Ik denk dat hij twee meter is. Dat Tom, is een grote, een grote kerstman. kerstman. Ja, ja. Maar goed. Dat kan euh, ik ook nog wel even op schoot, hè? Gelukkig zou je de best, de best willen. Dat wij... Maar in ieder geval, uh, dat moet een heel mooi gebeuren worden weer. Net als vorig jaar. En dan, dan zingen wij dus kerstliederen. Okay. Maar goed, ja. dat is zeg maar. maar dat, is dat is alleen. Zeggen, buiten, uh, ja, dus een ja, soort en, generale uh, repetitie voor het nieuwjaarsconcert. Voor het nieuwjaarsconcert van Marlekoorzel, man. Ja. Ja. Zeg, Ipe, waar en wanneer gaat het concert plaatsvinden? En voor wie? en... Ik zou ja. je wel vertellen, ik ben blij dat je dat vraagt. Ja, Want dat dacht de meeste ik, ik zie je ook helemaal opklaren. <laughs> ja, dat maar, de meeste voeren die, die, die, die starten, ja. uh, uh, middags om drie uur. Ja. Maar het, uh, de stichting van het Nieuwjaarsconcert, die start om 14.30 uur. 30. Half drie. Dus. dus om half drie. En dan is de kerk open om twee uur. Dus vanaf dat, dat de, moment is er dat in. Dat de Zandvoerders daar en, rekening mee houden. Op welke datum is en het? En het is op zondag 6 januari. Ja. In de Sint-Agatenkerk, zoals gebruikt. Dat ja, huis voor iedereen bekend, hè, bij de kroeg. ja. En, um, nou, wij hopen gewoon dat. Uh, kijk, het is ook gratis. Ook nog? Ja, het ja. Is, en, en onze hoofdsponsor, en dat moet ik wel eventjes memoreren: dat is de gemeente Zandvoort. Ja. Want als wij die, de, de, de sponsoring van de gemeente Zandvoort niet krijgen. dan, dan kan dat niet meer niks, doorgaan. Dan kan je niks doen. Nee, nee. En buiten dat, we hebben een uh, programmaboekje vol met, uh, met uh, uh, advertenties staan. Van, ja. Ook van uit Zandvoort allemaal. Mm -hmm. Philipsonia, noem er maar een paar op. Uh, zelfs van uh, de seniorenvereniging van Zandvoort. Ja, en iedereen en dan, ondersteunt het graag. En, ja. Ja, nou ja, en, ook... en, da en daardoor kan je iets leuks maken. Ja, nou ja, het is een mooie traditie ja. geworden die zeker... Ja. Uh, tot en weet de, je wat ook weer leuk is? Het, het, het, het, het, het eind van, uh, van het hele gebeuren... dan gaan we uh, met z'n allen, met het publiek... Ja. gaan we het Sanfors, uh, Sanfors Volkslied zingen. Hè, dus, uh, en dat wordt dan begeleid door het orgel... door de organist van de Sintergatenkerk. En dat is een afsluiting van zo'n concert. En dat is prachtig. Gaat iedereen staan? <lacht> Krant, ja, het, en, uh, het is natuurlijk gratis toegankelijk. Helaas zijn er altijd mensen die niet kunnen komen. Om welke reden dan ook. Die aan huis gebonden zijn Daarom. of aan hun werk ja. gebonden zijn. Ja. En voor die mensen hebben wij de mogelijkheid om het een concert live te volgen nou, via ZFM Zandvoort. Ja. Nou, dat, ja. dat is prachtig in ieder geval. Nou, ja, toch? He? Dat dat. Uh... En mocht je zelf zo die zondag missen, we zullen het in die week daarna echt nog een keertje halen. Kijk dus ook nog, even, en dat kondigen ja, we absoluut. dan natuurlijk ook weer aan. Ja. Nou, Ipe, ontzettend bedankt zover eh, voor ten eerste al je inspanningen om dit weer mogelijk te maken en ten nou, tweede. Ik niet alleen, sorry. Met het hele team, met het hele team. Een heel klein pionnetje. Ja, Ik hoop dat je erom... het doorgeeft uh, namens Ik ons. Ik zal het doen. En uh, natuurlijk ook bedankt dat je even hierover wilde vertellen... zodat iedereen alvast op de hoogte is en de agenda vrij kan maken. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus 6 januari, zondagmiddag, half, half drie, drie aanvang, Twee Kerk, uur ook, inloop. 14.00. Zo is het. Helemaal we gaan goed. nu een uh, verzoeknummer voor je draaien. Oh, dat is heerlijk. Ja, Can't Help Falling In Love With You. Oh, want dat jee. is een nummer oh. wat ook voor gaat komen, geloof ja, ik, in ja, het concert. He? We dus we gaan alvast een voorproefje geven, maar dan van de originele artiest. Komt-ie. Michael Bublé, hier bij CNFM Luncht. En dat was speciaal voor Ipe Brune. Ja, en uh, ze gaan op het op ook versie. zingen uh, tijdens het uh, nieuwjaarsconcert. Tijdens het, het nieuwjaarsconcert, dus al een klein voorproefje. En uh, weet, je, weet je wat ik zo leuk vind, Dolly? Wat dat, vind jij leuk? Dat, dat wij dit jaar gewoon weer gewoon lekker live gaan uitzenden. En We dat gaan een, veel live uitzenden. En dat mensen het bijvoorbeeld in het Huis in de Duinen of waar dan ook ook mee kunnen krijgen. En dat vind ik heel erg belangrijk. Is ook, klopt, klopt, klopt, klopt. Ja, uh, wat ook belangrijk is... we hebben uh, twee geweldige artiesten in het licht. En uh, daar gaan we één uh, van kiezen nu. En dan het volgende uur komt de tweede. We gaan luisteren naar Anita Woord. Want het is een memorabele dag voor haar. Artiest in het licht. Ja mensen, Anita Ward was dit en uh, met de nummers uh, You Can Ring My Bell of tenminste alleen Ring My Bell en uh, I Love the Nightlife. En Anita Ward die wordt vandaag precies 62 jaar. Ze is een Amerikaanse zangeres geboren in Memphis en Anita brak in Nederland en België alleen maar door met het nummer Ring My Bell in 1979 en in eerste instantie vond ze dat nummer eigenlijk maar helemaal niets. Maar het bleek een gouden greep uit haar carrière. Want dit was haar echte enige grote hit. Het wordt tot op de dag van vandaag nog vaak in disco's gedraaid trouwens. En uh, ja, ze treedt nog regelmatig op hoor. Tijdens grote evenementen zoals... Uh, ja, uh, op oudejaarsavonden treedt ze nog wel eens op op grote evenementen. En ze heeft in Kroatië... Maar ja, dat was alweer in 2006... Uh, de avond voor de FES World Cup Slalom Race... in het nabijgelegen Schelmen opgetreden. Nou, dat was Anita Woord. Ik denk uh, dat we maar rechtstreeks naar het uh, regionale nieuws gaan, hè? Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, er valt nieuws te melden over de VVV, want het is er door. En wat is er dan door? Ja, vanaf eind december vertrekt de VVV Zandvoort uit de Bakkerstraat... om per 15 januari 2019 in te trekken bij het Zandvoortsmuseum. Ja, die locatie is meer centraal gelegen... en ook kunnen het VVV-kantoor en het Zandvoortsmuseum elkaar gaan versterken. De samenwerking wordt bij wijze van proef ingezet... voor de periode van één jaar. Na deze proefperiode worden de resultaten geëvalueerd... en wordt er bepaald in welke vorm de samenwerking zal worden voortgezet. Met de introductie van de nieuwe organisatie Zandvoort Marketing... begin 2018 is er een start gemaakt... ...van een duidelijke scheiding tussen front office, VVV Zandvoort en back office en Zandvoort Marketing. In de loop van 2018 is toegewerkt naar een scheiding van taken van VVV Zandvoort en Zandvoort Marketing... ...en met de nieuwe huisvesting van VVV Zandvoort wordt derhalve de scheiding in taken ook de fysieke scheiding een feit... In het eerste kwartaal van 2019 verlaat ook Zandvoort Marketing de Bakkenstraat om zich op een andere locatie te vestigen. Zaterdag 29 december is de laatste dag dat het VVV-kantoor in de Bakkenstraat geopend is. En op de nieuwe locatie aan het Gasthuisplein zal de VVV op dinsdag tot en met zondag van 10 uur s ochtends tot 5 uur s middags gaan openen. Een 61-jarige vrouw is donderdagavond aangevallen... door twee straatrovers in Haarlem. De twee hadden het op haar tas voorzien... maar ondanks twee harde duwen kregen ze die niet te pakken. Rond half zeven liep de 61-jarige vrouw uit Haarlem over de Jan Prinslaan... en ze kwam vanaf het Marsmanplein... en ze liep in de richting van de generaal Spoorlaan. En ter hoogte van de snackbar kreeg ze een harde duw in haar rug... De man die haar had geduwd greep haar handtas vast en begon daar hard aan te trekken. Maar het slachtoffer hield haar tas stevig vast en ze begon keihard te gillen. Een tweede dader gaf haar vervolgens ook een harde duw waardoor de vrouw viel en ook hij probeerde de handtas los te trekken. Maar omdat de vrouw vast bleef houden en doorging met gillen gingen de overvallers er vandoor in de richting van de van aard van de Leeuwstraat. De politie is op zoek naar getuigen van de poging tot beroving... die dus plaatsvond op de Jan Prinslaan. Mocht u getuigen zijn geweest... neemt u dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. De politie heeft woensdagavond... in het kader van een onderzoek naar illegaal vuurwerkbezit... invallen gedaan in woningen in Hillegom, Zwaanshoek en Bennebroek... Overal in en rondom de huizen werd gezocht en ook in prullenbakken en schuren. Maar in de woningen werd geen illegaal vuurwerk gevonden, maar wel bruikbare informatie. En deze informatie draagt bij aan het verdere onderzoek naar illegaal vuurwerk en drugsbezit. De afvalkalender van 2019 is in december verspreid samen met de Zandvoortse Courant... Dus gooit u niet zomaar die zandvoortse courant weg, hè. U moet hem natuurlijk ook altijd lezen, maar doet u dat niet, denkt u er even aan dat die afvalwijze erin zit. Ah, hij is en hij is, er, hij is ook digitaal beschikbaar. Um, u kunt de bestanden via de gemeentesite zandvoort.nl downloaden, opslaan en natuurlijk ook uitprinten. Dan een uitnodiging van de gemeente Zandvoort. U bent van harte welkom en uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie... op vrijdag 4 januari van half 8 tot half tien op het circuit van Zandvoort. Nou, tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag overwegend bewolkt en er trekken ook enkele buien over de regio... met daarbij kans op een donderslag. Voor de zon is niet of nauwelijks ruimte vandaag... en er waait een matige tot vrij krachtige zuid-tot-zuidwestenwind. De temperatuur stijgt wel iets door ten opzichte van gisteren. Hij gaat naar een graad of negen. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en er valt een buiige regen. Het koelt af naar zeven graden. Tot zover even het weerbericht volgens Rico Schreuder. En bij het volgende blokje ga ik ook vertellen wat de weersverwachting voor morgen is. Dat was het weer. Hey, jouw uh, muziek staat nog aan, Dolly. Oké, okay. ja, maar die kan je toch uitzetten? Ik ga hierbij een belofte inboeten, want... Um, uh, Beb had mij gevraagd om het nummer Let's Stay Together uh, te draaien. En dat heb ik een paar dagen geleden vergeten. Dus bij deze L Green met Let's Stay Together. Op CFM's antwoord van Nick en Simon. Een gezellig nummer, hè? Ja, ik vind het wel. Ja. Het is natuurlijk ja. een bekend een nummer. De, de remake, natuurlijk. Oh ja? Ja, ja maar, uh, maar dit, ik vind het wel een hele gezellige versie. En ik vind het wel leuk, trouwens, Dolly. De afgelopen jaren komt er steeds weer nieuwe kerstmuziek. Het is een ja. tijdje stil geweest ja. en nu heb je heel veel soorten nieuwe kerstmuziek. En daar ben ik ja. eigenlijk best wel blij om. Ja, want uh, ja, die, die, die oude nummers, ja, ze horen er natuurlijk wel bij. Maar op een gegeven moment denk je van, ja, nou alweer. Dus het is wel heel verfrissend inderdaad dat er uh, wat lekkere nieuwe nummers bij komen. Ja, nou. zeker weten. En ook kerstfilms, hè. heel veel nieuwe kerstfilms. Uh, oh ja, daar had jij nieuws over. Ja, en uh, daar, of nieuws, er is een nieuw nieuwtje uh, naar buiten gekomen over Homeloon. Oh? Er was een oplettende twitteraar. Ja. Die, ja, je kent natuurlijk de familie van Kevin, hè? dat kleine jongetje. Ja, die, ja. die alleen thuis, die blijft, alleen, die thuis blijft en die vergeten wordt op allerlei plekken. Natuurlijk in allerlei uh, films. Ja. Uh, maar het is een twitteraar opgevallen dat de huiskamer... bijvoorbeeld alleen maar rood en groen is in decoratie. Maar wat is daar erg aan? Dat is niks erg, maar oh. het is een, normaal heb je in een film kleine details. En nu is het zo dat uh, alle decoratie, dus de kerstboom, ja. maar ook de lampjes ja. de, en de lichtjes... alles ja. is rood en groen in dat huis. Oké. Okay. Normaal is dat natuurlijk niet zo in een huis. Dan heb je gewoon de, een witte muur en daarop is een decoratiestuk. En nu uh, was het zo dat die twitteraar dat een beetje apart vond. Want normaal in een serie zie je niet een rood en groen hu huis helemaal vol. En dat uh, heeft die inbrekers uh, gelokt, Scheessen. Jij snapt hem niet. Nee, ik, ik begrijp het niet. Ik nee. ga het zo meteen plaatsen, het berichtje. Okay. Misschien leg ik het helemaal verkeerd uit. Ik, ik, ja, nee, ik, ik, ja, nee, ik, ik bij mij komt de boodschap even niet over. Nou, dat ja. uh, gebeurt wel eens, hè, de Ja, dat, dat is wel eens vaker, ja. Ik ben ook een beetje traag van begrip af en toe. Ja. In ieder geval, wij hebben in ieder geval uh, zometeen nog veel meer nieuwtjes natuurlijk hier bij uh, CFM. Uh, absoluut, absoluut, ook over onszelf. Over ja, onszelf, zeker. Ja. ja. Want het is vandaag echt uh, de laatste... Uh, uitzending vanuit de studio van Zandvoort Luncht. Morgen hebben we een hele lange uitzending van Zandvoort Luncht. Vier uur lang en dan vanuit Nieuw Unicum. En dan uh, krijgt u alle ins en outs van Nieuw Unicum te horen... tussen twaalf en vier. En uh, er wordt zelfs een, een optreden verzorgd... door twee mensen vanuit Nieuw Unicum... die uh, lid zijn van de band van Nieuw Unicum... En ook uh, Lea Bos zal uh, komen zingen. En dan hebben we ook nog... dat is misschien ook wel leuk om mee te maken... want zoals u weet, de ijsbaan is er weer. En ook het, het, curling kampioenschap, het Zandvoorts Curling ja. Kampioenschap is weer begonnen. Het Fluitketel Kampioenschappen. En de eerste voorronde was al een heel groot succes. En 27 december om half acht... Dan gaan de mensen strijden voor de laatste acht finale plaatsen. Die worden dan verdeeld. En uh, CFM is erbij. ZFM Wat is leuk. erbij. De leuk. Het ZFM damesteam gaat het weer proberen. Ja, nou leuk. Ja. Ja, wel, misschien al, dat, ik hoop dat je deze detail wel snapt. Um, de gele hesjes waren aanwezig hè, afgelopen, uh, afgelopen curling. Ja, er was een team met gele hesjes, hè? Ja, ik moest er wel om lachen. Ja, dat was de, inderdaad... Was dat ongeluk uh, of was dat... Nou ja, de, voordat die gele hesjes kwamen, ja. in het nieuws... had ze die gele hesjes al besteld. Dus ja, ja, precies. Dan kan, ja. Terug, dan kan je niet meer terug. Nee, geweldig. Ik dacht al, dat hebben ze snel voor elkaar gebokst. Maar dat hadden ze al bedacht voordat het hele gele ja, hesje. Ja ja, ja, ja, ja. Nee, dus dat is ook toevallig dan. Ja, en ze hadden Met nog getwijfeld gele... of ze het door zouden laten gaan. Tuurlijk. Maar ja, die gele hesje speelt niet heel erg groot in Nederland. Dus, nee, ja. uh, dus het kon gewoon. Ja, zo is het, zo is het. Dus ze zijn er gelukkig niet op weg gestuurd, zoals geen wel... die uit een uh, voetbalstadion moet, omdat hij een geel hesje draagt. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, zij mochten de, blijven. Dat moet de politie wel, hé? Hey? Ja, weet je, <laughs> Mina. Nou, het is zo. Ja, maar uh, in ieder geval... Uh, oh, nou, nee, ik zat zo wel doen. ZFM komt naar je toe.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 ZFM en and new unicum in kerstfeer. All those days waiting for the best time of the year. It is a long way even in those summer days. Waiting for the snow to come, cause you know when it starts falling. The wait won't be that long From now on all the people passing by with a smile on their face Can feel the happiness inside Won't go to waste It's something you cannot hide So put your troubles aside Santa Claus is coming tonight cause it is Christmas out on the streets where the flying, hearing bells everywhere, can feel the love that we share, waking up and finding all the presents under the tree, I will never leave, cause this is really, really all I need, all the people passing by, with a smile on Cause it is Christmas out on the streets where the Turn low. Don't let the cold in your heart All of the feelings It's something you cannot hide So put your troubles aside Cause Santa Claus is coming tonight Just hear this Christmas out on the streets Where the lights are all you need saying It's Christmas time van Bram Boender van House of Talent. Hij is uitgeroepen op de Sky Radio uh, als uh, kersthit 2018. En uh, ja, daarom uh, draaide we hem ook zeker even hier bij Zand Verplunched. Ben ik het overigens niet helemaal mee eens. Nee, dat, dat is zijn mening. Maar, uh, ik vind van 2018... Luisteraars... Of nee, dat is alweer 2017 natuurlijk... dat uh, Allen dat mooie nummer uit had ja ja, ja ja, sorry, ben, nee, sorry. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, oké. Okay. Ik ben een heel leuk nummer tegengekomen. Mag ik hem draaien, Roy? Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ik vind hem zo te wacht, gek. Wacht, even, wacht even. Wacht even. Wacht ja, ik even. Wacht wacht met even. klikken. Ja, ja, ja. Wacht even ik, met klik, klikken. ik klik niet, hoor. Jij bent. Uh, ja. ja? Wat moet je het wel doen? Wat dan? Ik doe nog niks, hoor. Oh, sorry. Dat ligt aan. Ik, ik ben natuurlijk zo schil als een kanarie. Wat de luisteraars En die zijn zien. schil, hoor. Ja, ja, ja. ja die, die zijn, die schil. zijn heel schil. Ja. Ik ben eigenlijk even aan het klooien, hoor. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Sorry, ja. sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Ja. sorry, sorry. Hij kwam van de week helemaal overstuurd naar me toe. U weet het, hè? Roy heeft wat last van zijn ogen. En toen zei die Dolly, nou, ik kan het niet meer tegen, hoor. Ze noemen me allemaal Scheleroy. Ik zei, wie noemen je Scheleroy? Ah, die mensen allemaal Scheleroy, Scheleroy. Ik kan het niet meer tegen. En toen zei ik, oh, jongen, maak je toch niet zo druk. Wat kan jij dan naar Roy GELACH <laughs> Omdat ik het zo leuk vind, ah, ja. En <laughs> nou. daar komt er nog eentje tussendoor. You know Dash of a dancer, Prancer with Vixen, Comedy, and Cupid, and Donder and Blitzen. But do you recall, was that the most famous reindeer of all? Come on, good author. Son of a carpenter, Mary carried the light This must be Christmas, must be tonight A shepherd on a hillside Over my flock I bite On a cold winter night just sing Een heerlijk rustgevend nummer. Hè? Ja, ook weer een heel andere, heel andere invulling van kerstnummer. En zo kan het dus ook. Hè? Dit was ja. uh, Christmas Must Be Tonight van Bahamas. En daarvoor, nou ja, dat was natuurlijk een heel gek nummer, maar ik vind hem enig. Uh, Rudolph the Red-Nosed Reindeer van DMX in uh, samenwerking met Define Bars. Ja, ook weer eens heel wat anders. Ja. Zeker, en dat hoort lekker bij CFM uh, ZFM van Lunch. Of Zand voor Lunch. <laughs> en, uh, um, maar uh, ja. Ja, dat vind ik uh, lekker. We, we draaien nu lekker van allerlei soorten muziek door elkaar heen. En uh, dat. Uh, Wordt zeer gewaardeerd uh, bij onze luisteraar. En dat uh, is alleen maar heel erg mooi. En nu met deze kerst weer is het juist heerlijk... dat we allerlei soorten kerstmuziek uh, kunnen draaien hier bij Zo Zandvoort uh, Lunch. Ja. In ieder geval, uh, ja wij hebben we, we zijn vandaag Zandvoort Lunch, maar zonder lunch. En uh, ja, <lacht> ik heb mijn kerstbrood <lacht> laten liggen. Suffert. <lacht> <lacht> ja, suffert. Nee, nah, maakt niet uit. He? Nou, we gaan eventjes. We het, wel. Nog eventjes het, het, het was in ieder geval het eerste uur. Zometeen zijn we bij u terug na het nieuws en de boodschappen. En uh, ja, we gaan nog even één plaatje draaien. En dan komen we zometeen bij u terug bij Zandvoort Luncht. Blijf luisteren. Het knettert in de open haard. De vlammen dansen mee. Er wordt zachtjes meegezongen met een oude kerst -LP. De boom staat in de hoek, de kast is opgeschoven. Gelukkig zit je naast me, met de lichtjes in je ogen. Vrolijk kerstfeest allemaal, neem de tijd om stil te staan. Bij degene die we missen, die we nooit vergeten gaan. Het was al lang niet wit meer, en het was al lang niet koud. Maar we kunnen niet meer zonder. Dat maakt Kerstmis me zo bijzonder. Lief zijn voor elkaar, daarin zitten.